Laat op me staan. Gaan we recht, doe wat ik zeg. Gooi hem uit de tent. Wie is die rare volg? Al bij de waterkraan. De waterkraan, de waterkraan. Wie heeft natuurlijk water bij de wijn gebracht. Doe me een op. De maan is vol. Ik zit hier al de hele dag. Hele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 Tot het zover is, krijgen de jongeren een bijstandsuitkering, schrijft Kleinsma in een brief aan de Kamer. Volgens Kleinsma zijn er van de 230.000 jongeren met een waaijonguitkering 40.000 volledig en blijvend gehandicapt. Die blijven recht houden op een WAO-uitkering. De maatregel moet op termijn een besparing van 1,2 miljard euro opleveren.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 Door de bezuinigingen gaan 19 gevangenissen dicht en verliezen 2600 mensen hun baan. Een groot deel daarvan kan aan de slag als bijvoorbeeld beveiliger van rijksgebouwen of bij de douane. De moeders van Srebrenica hebben de zaak verloren die ze bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hadden aangespannen tegen Nederland. Net als de rechters in Nederland al eerder beslisten, zegt ook het Europees Hof dat de Verenigde Naties immuniteit genieten. Volgens de moeders van Srebrenica ontlopen Nederland en Dutch Pet hun verantwoordelijkheid door de immuniteit van de VN. Een online veiling van objecten en documenten van de schrijver Jan Kramer... heeft gisteravond bijna 150.000 euro opgeleverd. In totaal werden meer dan 800 voorwerpen geveild... van brieven, schilderijen en foto's tot meer persoonlijke spullen. Het weer, het is bewolkt, er valt enige tijd regen of motregen... die trekt in de loop van de komende uren langzaam weg. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op Zaterdag bij CFM. Vanuit de nieuwe studio aan de Tolweg. En dat betekent dat er lekker fris ruikt vandaag. Ja, heerlijk. Het is nog helemaal nieuw he, hier in de studio. <laughs> Wel, welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. Even een geintje tussendoor. Goedemiddag Mark en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Daar zitten we dan. Heerlijk. Nieuwe heerlijk. studio. Lekker fris. Ja, ja, lekker top, fris. Ja. <laughs> laten we later, maar uitleggen waar het over gaat. Dat gaan we straks doen. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen 2 en 5? BOMvol, bolvol programma Rob. We beginnen natuurlijk om 2 uur momenteel. En dan om half 3 komt onze vaste weerman Lex van der Hoorn langs. Die gaat ons vertellen over het weer, of het nog een beetje beter wordt. Dan om kwart voor 3 komt Joop van Nes langs. Dan gaan we praten over SV Zandvoort zaterdag 1 van afgelopen seizoen en het volgende seizoen en de verwachtingen daarvan. En ook over eventuele spelers die gaan vertrekken. Oké. Okay. En dan het tweede uur om kwart over drie onze eigen Willem van Densen gaan we praten over volgende week op, op het evenement Circuit Park Zandvoort Masters of Formule 3. En dan om half vier de evenementenagenda en dan het derde en laatste uur hebben we uh, onder andere de Tour de France en dan om half vijf dier van de week en kwart voor vijf gedicht van de week. En voor de mensen die uh, Albert-Jan is, die zit in Spanje, dus die is over twee weken weer terug. Mark, welkom en start de eerste plaat maar in. I'm on the pearl. studio van CFM met de afgelopen twee platen. Nogmaals een hele goede middag en welkom bij Sanford op zaterdag. Als eerst door de Elvis Presley en de Jailhouse Rock. Gevolgd door deze klassieker uit de jaren 80 van Steve Wimwood en de Higher Love. Sanford is er weer een hotelrijker en daar zijn we wel trots op, Mark. Absoluut, het Amsterdam Beach Hotel heeft afgelopen. Donderdag haar eerste gasten ontvangen. Er is de laatste maand in de laatste maanden met man en macht aangewerkt om zover te komen. De eerste paar dagen van deze week moesten nog het nodige schoongemaakt worden. Maar Susanne Jansen is ervan overtuigd dat er eindelijk gedraaid kan worden. We hebben de tijdstip een paar keer moeten uitstellen... maar nu is het dan eindelijk zover. In juli gaan we officieel open en komt naar verwachting... burgemeester onze eigen Nick Meijer ons hotel openen, zegt ze vol trots. Het Amsterdam Bietz Hotel is een rezen op de plaats waar vroeger... Bo Oh, wat staat er? Vroeger Hotel Esplanade was gevestigd. Na de volledige renovatie zal het zomaar een parel aan de Zandvoortse kroon kunnen worden. Oké, okay, van harte gefeliciteerd. En we hebben een plaatje voor jullie van de Amsterdam Beach Hotel. Ja, hij mag ingestart ja, worden. Ja, gaan we. Ja, Oké, okay, daar komt hij aan. Hier is Passenger en Let her Go.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 De single You and Me bij CFM Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag en welkom en leuk dat je luistert. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En we moeten tegenwoordig gaan betalen om te parkeren bij Centerparks Mark. Ja, en uh, Rob eigenlijk deels terecht natuurlijk. Want ja, hè? ik zal het even voorlezen. Het stond in Zandvoort's kran deze week. Vanaf uh, komende maandag, 1 juli, introdu introduceert Centerparks uh, Zandvoort... ...betaal parkeren op haar parkeerterrein. Er wordt de komende weken volop gewerkt aan een nieuw parkeersysteem... ...bij de entree van het park aan de Vondellaan. Dus dan gaan we praten over het parkeerterrein... Uh, ...bij de ingang van het Aquarama. Aquarama. Ja, hè? Dus als je gaat zwemmen moet je ook betalen? Uh, waarschijnlijk wel. Okay. Of, ja, of misschien dat ze dat kunnen samen doen met het kaartje van het zwembad. Maar ja, dat ligt eraan. Uh, met name in het hoogseizoen heeft de Zandvoortse vestiging van Centerparks te maken met een overvolle parkeerplaats. Vooral veel andere bezoekers maken dan gebruik van de gratis parkeergelegenheid. Wat ertoe leidt dat de parkgasten niet meer kunnen parkeren en de auto's noodgedwongen bij de bungalow moeten worden geplaatst. Dit is niet de bedoeling, zegt Inge Zwaagman, general manager van uh, Park Zandvoort. Wij hanteren het uitgangspunt dat wij een autovrij park uh, zijn, zodat kinderen veilig op de paden bij de cottages kunnen spelen. Ook dagrecreanten maken volop gebruik van onze parkeerplaats. En er zijn uiteraard veel mensen die een bezoek brengen aan ons zwembad. Deze mensen mogen uiteraard bij ons blijven parkeren... maar zullen voortaan daarvoor moeten betalen. Het tarief in combinatie met een zwembadkaartje inderdaad is 3,50 euro voor de gehele dag. De overige tarieven zijn ongeveer gelijk aan het gemeentelijke parkeertarief. Er wordt tevens rekening gehouden... met <coughs> er wordt uh, tevens rekening gehouden met een ruime vrije uitrijdtijd van 30 minuten. Veel ouders komen de kinderen even afzetten van een zwemles of even snel een boodschap doen. Dit is geen probleem. Iedereen kan binnen een half uur gratis uitrijden zonder parkeerkosten te hoeven betalen. Centerpark Zandvoort verwacht geen extra overlast voor omwonenden en, en, uh, ja, en of de doorstroom van het verkeer. Op de Van Lennepweg en Vondelaan ten gevolge van het invoeren van dit systeem. Dus vanaf 1 juli aanstaande gaan we betaald parkeren ja. bij Sinterparks. Dus zo'n beetje overal dan in Zandvoort, hè? Ja, ja, ja. Oké, okay. zo dadelijk het CFM weerbericht met Lex van de Horen. Gaan we horen of het weer de komende dagen wat beter wordt en misschien nog wel veel lekkerder dan dat het vandaag is. Al mogen we vandaag al niet klagen natuurlijk. Hè? Hoor je zo dadelijk na de volgende single van Carol Emerald, niet haar nieuwe hit, maar wel allemaal waar het mee begon. Hier is Back It Up. I can't stop shaking. is het half drie geworden, tijd voor het weerbericht. Hij is weer in de studio. Goedemiddag, Lex van den Hoorn. Ja, Rob. Goedemiddag, Goedemiddag. welkom. Uh, ja, ik ben weer in de studio, want het is te koud op strand. Ja, toch? Ja. ja, en ik vind het ook niet zonnig genoeg. Nee, net niet, hè? Het is het net niet. Het is het niet. Het is het net, het is net niet, niet. niet. <lacht> niet. weer. Ja, en ik vind het ook een beetje fris nog. Want het is, uh, nou, 15, 16 graden. Dat uh, houdt ook nog niet echt over voor de tijd van het jaar... Want de normale temperatuur in deze tijd is 19 graden. Oké, okay, dus daar zitten we ruim onder. Daar zitten we dus nog wel onder. En uh, ja, we hebben nog wel last van sluierbewolking. Maar aan het eind van de middag, dan, dan, dan lost dat verder op. En dan krijgen we toch wel een mooie avond. En, uh, uh, ja, dat was het dus. Met, met een uh, vrij krachtige, eerst was de, de wind vrij krachtig. En die, die zwakt het af tot matig. En die draait van noordwest naar west. Dus... Ja, meer kan ik er niet over vertellen. Oké, okay, maar we zijn heel benieuwd wat er de komende dagen gaat gebeuren. Want ja, we horen toch wel enigszins positieve berichten onze kant op komen. Weer die krant? Of uh, hoe zit dat? Nee, dan? nee, nee, nee, nee. <laughs> weer die krant. Je gaat toch niet weer zeggen dat het niet waar is, hè? Nou, kijk, in de krant, uh, dat wilde ik even zeggen. Ja. Die krant die jij leest... Die schrijven dingen op die jij graag wil horen. Jij weet ook zoveel van me, hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> maar ik hou het gewoon heel rustig op. Oké. Okay. Morgen, dan beginnen we in de ochtend beginnen we met bewolking. En die bewolking die wordt veroorzaakt door een warmtefront. En dat wil dus zeggen dat achter dat front gaat de temperatuur omhoog. En dat gaat smiddags gebeuren... In de loop van de middag, dan gaat de zon schijnen. En dan wordt het aanzienlijk warmer. Dan gaan we naar de 18 graden toe. Zo? Zo. Ja. Zo ja. gezeldzaam <laughs> is het. Ja. Ja. De, de vlag gaat uit. En de, de wind die is matig. En die draait van west naar zuidwest. Dan gaan we naar de maandag. Dus uh, morgen is niet slecht hoor. Helemaal niet hè? Nee hoor, niet slecht. Uh, maandag. Dan hebben we in, weer in de ochtend bewolking... Uh, met wat zon. En als middags dan, uh, krijgen we wat meer bewolking. Dus het beste dagdeel is de ochtend van maandag. Er staat een matige westelijke wind. En de temperatuur, ja, door die bewolking uh, gaat hij niet echt omhoog. Die gaat naar de 17 graden toe. Maar aangenaam weer hoort. Oké, okay, ja, op een het... gegeven moment zijn we al heel gauw blij hè natuurlijk. Ja, precies. Als hij al boven die 15 graden ja, uitkomt, dat, dat dan worden ik. we al blij. Dan gaat de vlag al uit. En dan de dinsdag. Dan hebben we periode met zon. Er staat een uh, matige tot zwakke westelijke wind. En de temperatuur die blijft hangen op die 17 graden. Dan gaan we de rest van de week. Is het licht wisselvallig met geregeld zon. En er kan een buitje vallen. En dat is meest in de avond of in de nacht. Dus overdag houden we het wel droog. ...en een uh, gematigde temperaturen. En daar wilde ik nog even over hebben, over die temperaturen. Want juni was volgens de metingen van het KNMI... ...de zesde te koude maand op rij. Op rij? Op rij. Zo. En dat is uh, al bijna dertig jaar niet meer gebeurd... En dat is sinds 1985. Maar we zijn toch bezig met de opwarming van de aarde? Of, uh... Ja, maar dat is. <laughs> ja, dat we. Dat, ja, huh? ja, ja, ja, daar word ik wel eens meer uh, vragen over gesteld. Yeah. Maar dat is over de hele wereld gerekend. Okay. En Nederland is toch maar een heel klein stukje van de wereld. Dus, uh, wat wou ik nog meer vertellen? Weer? Uh, over het weer, ja. ja. <laughs> <laughs> maar. Volgens mijn uh, metingen... En uh, ik uh, zit hier met lachen te maken. Ja. Met zijn vinger in zijn neus. <laughs> uh, uh, gaat het goed, uh, man, hè? <laughs> ja, maar, nee, uh, Volgens jouw die, metingen... Je weet dus, dus, weet dus dat, ja. Ja. Ik, dat ik me bezighoud met de zeewatertemperaturen. Ja, ja, ja, ja. En hoe is het daarmee? En die grafiek die staat op www.metiopagina.nl. En op die grafiek kan je zien dat we een, een maand achterlopen in de seizoenen. Dus uh, als het nou zo doorgaat... Dan zouden we wel eens een mooie nazomer kunnen krijgen. Hey, kijk, kijk. kijk, heerlijk. Ja, een warme nazomer. Op dus op zich, dat uh, zit er dus wel in. In oktober hoeven we niet naar Turkije. Kunnen nee, gewoon, okay, hier, gewoon hier op strand. Lekker. Als ze de tenten niet hebben, uh, niet <lacht> hebben afgebroken <lacht> dus die, Ja, die tenten zijn inmiddels verdwenen en ja. dan begint de zomer hier. Dan <lacht> <Ja. lacht> krijg je dat. Ja. En <lacht> nee, en, uh, maar dat zit er echt al in hoor. Ja, en Lex, uh, de verwachting voor juli... Beetje... Ik, uh, ik hou me bezig met meteorologie en niet oh. met helderziendheid. Nee? <laughs> nou, ik hoop eigenlijk op een goede, goede maand. Uh, nou ja, juli. de temperatuur die gaan dus nu wel uh, geleidelijk omhoog. Okay. En uh, volgend weekend zou het wel eens twintig uh, of meer kunnen worden. Kijk, Kijk. eens aan, korte broeken weer. Korte broeken weer. Heerlijk. Top. Dus, maar verder kan ik echt niet kijken. Nee? Uh, maar, nee. oh. We gaan je volgen Lex. doen we op Twitter. Op uh, Meteopagina of je, je zoekt op uh, Meteo Zandvoort. Hoeveel volgers heb uh, je al? Uh, 200. Twee, kijk, hij is de 200. Kijk. En uh, op www.meteopagina.nl en natuurlijk op uh, de Zandvoortse televisie. CFM TV, kanaal 40 digitaal en analoog kanaal 45. Dat was hem. We zie je het allemaal. Dankjewel Lex en graag tot volgende week. Vanavond strand. Oké, daar hou ik je zal de zomer er dan toch aankomen? Laten we het hopen. FM Zandvoort, Zandvoort. Na het zonnige weerbericht van uh, weerman Lex van den Hoorn... draaiden we uiteraard ook zonnige muziek op de Salfoorts Radio. Je de single van de Submachine en Madden gevolgd... door een danceclassic van uh, wie anders dan ook, Earthwind Fire. Dat was de Boogie Wonderland. Inmiddels kwart voor drie geworden en aangeschoven is uh, Joop van Nes. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, en mooi op tijd hè? En keurig Goeien op tijd. Dat hadden we afgesproken. En de, en de, de, de deur hadden we voor die. je open gezet hè? Dat, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, Hij, hij belde op van, kan je de deur even open doen? Ik zeg Joop, die is open hoor. Ja, ja, maar ik ja. verwacht dat een deur naar binnen toe open gaat. Ja, nee, deze net niet. Nou en, en misschien, misschien wel goed ook in verband met de veiligheid. Dat bedoel ik. Ja, ja, ja. tuurlijk. Okay. Hé, hey, welkom. We gaan het hebben over voetbal. Want er wordt nog ja. niet gevoetbald, maar nee. dat gaat natuurlijk weer komen. Gaat, ook, gaat ook wel even duren. Rob. Ja, ja dat gaat echt even duren. Maar we gaan het hebben over uh, de, de, de mutaties uh, bij uh, SW Zandvoort en uh, de nieuwe indeling van de tweede klasse A van Best 1, wat zo heet het district waar uh, Zandvoort in speelt. En uh, bij Zandvoort uh, zijn er nogal wat mensen weggegaan. Laat ik eerst zeggen, er zijn er twee teruggekomen. Ja. Teruggekomen heb ik het over. Dat is Jurgen Mans, die is, uh, heeft. Uh, Anderhalf, twee seizoenen bij RCH gespeeld. In de in, in Heemsteden. En er ook Ricardo Molina, die heeft bij uh, Kastrikum gespeeld. En Kastrikum is uh, twee jaar geleden gepromoveerd naar de eerste klasse. Is nu weer terug. Dus dan gaat hij tegen zijn oude teammaatje spelen. Oké. Okay. Wie zijn er weggegaan? Nou, in eerste instantie vind ik het meest belangrijke: dat, uh, Max Aardenwerk, die gaat naar Bloemendaal. Oh. Maurice Moel, die gaat naar Bloemendaal. En Chris Dulger, die gaat naar. Uh, ZSGOWMS en dat zit in Osdorp. Zo, helemaal vol. <laughs> en waar staat dat voor, uh, Joop? Nee, ik heb geen flauw idee. Even. Ik heb het niet opgezocht. Ik vond het ook niet zo heel belangrijk. Heel goed. Maar uh, hij gaat er in ieder geval naartoe. En dan gaat ook nog weg uh, Ismaël El Maar Die speelt hoofdzakelijk in de tweede. Die gaat naar RAP, dat is Amstelveen. Uh, Stijn Stoppelaar. Die uh, is toch een goede verdediger, linkerkant voornamelijk. Die gaat uh, uh, veel lager voetballen. Die wil lekker bij zijn vrienden in het vijfde gaan voetballen. En dan zijn er twee in principe gestopt. En dat zijn dan Billy Visser. Uh, broer van Boy. En uh, mijn eigen zoon, Sven. Oh, Maar ik, ik heb informatie dat Sven toch wil gaan spelen bij... Uh, uh, in, in ergens in Haarlem. THB. Dus tegenover, uh, aan de randweg tegenover het Cornet Lyceum. De, de Haarlem Boys, hè? Is dat... Ja, je ja. zou zomaar gelijk kunnen hebben. Ik heb, ik heb geen flauw idee. Ik heb het tegen gespeeld uh, een oh, kijk, kijk, hij heeft gegoogeld. <laughs> ja, helemaal goed. Maar of dat doorgaat is de tweede. Hij uh, heeft daar uh, een paar keer uh, op proef meegedaan in het tweede team. Dan speelt hij met jongens van zijn eigen leeftijd. Jongens die hij kent. Jongens die ook hoog hebben gevoetbald. Uh, tweede klas, eerste klas, hoofdklas en zo. En ja, of dat doorgaat, uh, dat weet ik nog niet. Uh, ondanks dat het mijn eigen zoon is. Oké, okay, maar dat betekent dus wel dat we hier zo voor heel wat belangrijke spelers kwijtraken. Ja, sowieso. Zeker. En uh, uh, ja, de oorzaak daarvan, ik kan er alleen naar raden, maar dit zal ik niet uiten. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we naar de, de, die, die nieuwe klasse, die nieuwe indeling. Er zijn maar liefst vijf ploegen uit die tweede klasse verdwenen. Dus komen er ook vijf terug. Wie zijn er weg? Nou, in ieder geval is dat de opperdoes. Um, die zijn uh, gedegradeerd via de nacompetitie. Aalsmeer die is uh, door de nacompetitie een klas omhoog gegaan. Overbos is gedegradeerd. WVHDM is kampioen geworden. En die, uh, die gaan dus naar de eerste klasse toe. En OSV is ook door de nacompetitie gedegradeerd. Um, dus vijf nieuwe ploegen... En dat ja, nou, het is heel raar natuurlijk, maar je komt elke keer weer dezelfde te tegen. Het zijn een soort van uh, ja, um, um, uh, Heintje Davids Weg en terug en weg en terug. En dat is onder andere Castricum, dat is dan teruggekomen. HBOK is teruggekomen, dat speelt in Sunderdorp, dat is uh, Amsterdam Noord. Het begon op klompen. En, ja, ja. <laughs> dan is teruggekomen Marken. Dat, ja, ...dat zat er eigenlijk wel een klein beetje aan te komen. En wat mij uh, verbaast... ...is dat uh, EVC... ...en dat is uh, een ploeg uit Eindam... Uh, ...gepromoveerd is. en die, uh, Dat is een ploeg die uh, heeft... Uh, ...een paar jaar geleden is dat... Uh, een, echt, was, was een, ...ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen... ...maar het is wel geweest. Een bende daar. En die uh, zijn ook dan weer terug. Ja, en dan uh, Beursbingels. Dat is nieuw voor Zandvoort uit Amsterdam. Die uh, komen naar die tweede klasse toe. En... Ja, als je dan die ploegen gaat vergelijken, Rob, dan zal Zandvoort het best wel eens uh, moeilijk kunnen krijgen komend jaar. Uh, dit jaar hebben ze met name in de laatste paar wedstrijden, uh, ja, massa mag ik het niet noemen. Maar ze hebben geluk gehad dat ze erin zijn gebleven. Ze hebben wat wedstrijden gewonnen. En daardoor zijn ze alsnog als, uh, als achtste eindigd bij mij weten, uit mijn hoofd. Uh, maar volgend jaar zal het echt wel, dan zal het allemaal spannen. Zandvoort uh, krijgt het moeilijk. En met name de, de selectie is dan minder geworden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat er uit a nu kan gaan komen. Ik volg die eigenlijk niet. Misschien wel een beetje manken van mij. Maar um, ja, ja, ja. Wil ik toch niet in die derde klas gaan laten Laat willen zijn, heren. Lijkt mij niet eerst de eerste elftal van Zandvoort op derde de klas. Nee, nee, dat wil je niet. Nee. Uh, maar het, het, het zal niet gemakkelijk zijn. Hmm. Nou ja, dat is eigenlijk hetgeen dat ik over het voetbal te melden heb. Ja, en voordat uh, zeg ja. Maar de echte competitie uh, gaat uh, plaatsvinden, hebben we nog de Haams Cup, Wat andere ja. wedstrijden. En, en dan de, de, de, de, de wedstrijden om de Gate Raid Cup, de, de KFB-cup uh, voor de, de um, amateurteams, zeg maar. En dat zijn dan eigenlijk in feite uh, oefenwedstrijden. Wat ik nog wel te melden heb, is van basketbal, als je die erg vindt. Oké, okay, zeg ja, maar. Ga je gang, toch? Lions, dat heeft de afgelopen jaar uh, gespeeld in uh, de districtklasse 1. Dat is een beetje Lions-onwaardig. Uh, uh, maar ze zijn tweede geëindigd. En ze hebben ingeschreven voor de, bij mijn weten, vierde rajonklasse. En daar zijn ze in geplaatst. Er was een plaats vrij... En omdat Zandvoort in ieder geval tweede is geworden, zijn ze daarin geplaatst. Dus we krijgen weer een jonge basketbal in Zandvoort. Hoe dat team eruit gaat zien, don't ask me. Dat zal ik dan ook niet doen. Wil jij het vragen, Mark? Het maar. Nee, nee, nee, nee. Maar ik heb wel een andere vraag. Want ja. uh, je weet dat Piet Keurmouwm tot de hoofdtrainer is hè? van zaterdag 1 van uh, SV Zandvoort. Ja. Uh, blijft die aan? Blijft die technische staf hetzelfde voor het komende seizoen? Ja, ja. Uh, misschien. Ja, maar dat is mijn mening helaas. Ze blijven wel aan. Het ja. is het achtste seizoen voor Pieter Keur. Oké. Okay. Dat sowieso. Hij heeft zijn eigen ploeg om zich heen uh, vergaard. Dat is twee jaar geleden gebeurd. Hm. Sander Rittingen blijft. Jan van der Leden blijft. En er zijn nog een paar jongens die, uh, die ze ondersteunen. En die blijven, voor zover ik weet, uh, in die technische staf zitten. Zolang het blijft staan. Mm, jij zegt het. Daarom. Joop, dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan. We weten weer voldoende over SV Zandvoort 1. En we gaan ze natuurlijk ook in het nieuwe seizoen in de gaten houden. Hier zijn de Cissor Sisters. <middels> Het was wel weer eerste instuur van Zadvoort uh, op zaterdag. Viel mee, hè? Vliegt voorbij. Het ging heel snel, Het ging heel uh, snel. Ja. Mag jij de laatste plaats voor uh, drie uur instarten? En we hebben wat uh, Nederlandstaligs uh, uitgekozen voor jullie. Hier is Rob de Nijs en Bangerhard graag tot oh. zo!